De burgemeester zou tot die tijd aanblijven, maar ze heeft nu voor verlof gekozen vanwege alle publiciteit. De jaarlijkse Harley-Davidson-dag in Arnhem gaat zondag niet door, uit angst voor ongeregeldheden. De gemeente zegt dat de kans groot is dat rivaliserende motoclubs op de Landelijke Motordag af zullen komen. Verslaggever Robert Bas. De gemeente Arnhem wil niet zeggen om welke motoclubs het gaat. Maar bronnen binnen politie en justitie bevestigen tegenover de NOS... dat het gaat om de Hells Angels en de Satudara. Twee clubs die de laatste tijd al vaker met elkaar in de clinch liggen. De Satudara is in de jaren negentig opgericht... en heeft inmiddels meer afdelingen dan de Hells Angels. Ook vorig jaar waren er geruchten... dat de twee motoclubs naar de Harley-Davidson-dag zouden gaan. De burgemeester van Arnhem, Pauline Krikke... zegt dat ze de dreiging uiterst serieus neemt. Daarom zou de gemeente geen andere keuze hebben dan de dag niet door te laten gaan. Elk jaar komen zo'n 30.000 bezoekers op de Harley-dag af. Er rijden dan ruim 4.000 Harleys door Arnhem. Een hennepkweker uit Vlaardingen moet bijna 2,7 miljoen euro terugbetalen aan de staatskas, heeft de rechter in Assen bepaald. De man verdiende dat geld met een grote kwekerij in de Drentse plaats Erika. In een kassencomplex had de kweker zo'n 25.000 hennepplanten staan. Volgens de Plukse wet moet de man al zijn verdiensten terugbetalen... zegt een woordvoerder van het OM. Het Openbaar Ministerie is gekomen tot een berekening van uh, 3,9 miljoen. En de rechtbank heeft opgelegd een bedrag van 2,7 miljoen. Dat is een uh, fors bedrag en dat tekent ook... dat met uh, hennepteelt uh, veel geld verdiend kan worden. Het weer buien, maar geleidelijk vanuit het Westen droger en meer zon. Verder vrij veel wind bij maximaal 15 graden. Morgen is zwaar bewolkt en in de noordelijke helft kans op wat regen. Maximumtemperatuur dan 19 graden. ANB-verkeersinformatie. Ah, een aantal ongelukken in het midden en zuiden van het land zorgt voor overlast. Verder blijft de spitsdrukte redelijk binnen de perken, zeker bij Amsterdam en Rotterdam. Bevallende files zijn dan ook de ongelukken op de A2 van Eindhoven naar Maastricht voor de afrit Valkenswaard, 6 kilometer. Een stuk verderop voor Maastricht nog eens 7 kilometer. De A17 van Roosendaal naar Dordrecht is dicht tussen knooppunt Noordhoek en Moordijk na een ongeluk met een auto met kerven. Staat inmiddels drie kilometer fiede. Verkeer richting Rotterdam kan beter omrijden via Willemstad over de A59 en de A29. De A27 van Breda naar Utrecht, voorknopend Gorkem 8 kilometer. Dus ook daar is een ongeluk gebeurd. Het gebeurde op de parallelbaan. Als je richting Utrecht rijdt, kun je beter omrijden via Den Bosch over de A59 en de A2. Ten slotte de A28 van Assen naar Groningen, bij Fries 2 kilometer. Door een geschaarde auto met aanhanger zijn er twee rijstroken dicht.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 Jan Mon. Een hele goede middag en welkom terug bij Vrijdagmiddag Live vanuit de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Laatste half uur Herman Bollard, de nieuwe baas van het Openbaar Ministerie, die de schandpaal weer wil invoeren. En afsluitend het journalistenpanel en daarvoor zijn aangeschoven. Atvelimd, omroep, mastodont elektrol onderzoeksjournalistiek ook, en Bert Brussen, Volkskrant columnist en internetjournalist. U kunt reageren uh, via de website van ons, vrijdagmiddaglife.afro.nl of twitter ons, hashtag afrovml, of bekijk ons via radio1.nl. Tennis eerst, want het ging niet goed met de nummer 1 van de wereld op Roland Garros, Caroline Wozniacki. Ed in Peek, hoe staat het er nu voor? Ja, we verlieten jullie bij de stand 2-0 in het voordeel... in de tweede set voor Daniela Hantukova. Ze liep uit naar een 4-0-voorsprong. Maar toen die vijfde game zag je al iets van een ommekeer in de wedstrijd. De twee irriteren zich aan elkaar. Hantoukova wacht een beetje te lang met het serveren... en daar stoort Wozniacki zich weer aan en omste beurt. Vraagt Wozniacki vaak aan de scheidsrechter van... kunt u dat punt nog eventjes controleren? Kortom, irritatie over en weer naar elkaar. Maar Wozniacki lijkt opeens wel cool, want zij breekt terug. En het is nu inmiddels 5-3. Ze moet nog wel één keer terugbreken om helemaal terug te komen in de wedstrijd. Maar dat moet ze nog in de volgende game gaan doen. Ze serveert nu zelf bij een 5-3 achterstand om in de wedstrijd te blijven. Dat is al zwaar genoeg voor de nummer 1 van de wereld... die nog altijd op de rand van de uitschakeling staat tegen de Slovaakse Hantukova. Edwin Peek, dankjewel. Hij moet nog beginnen als nieuwe baas van het Openbaar Ministerie... maar geeft nu al zijn visitekaartje af. Nagel de straat, crimineel aan de schandpaal. Althans, zo wordt hij geciteerd vandaag in de Telegraaf. En hij is hier, Herman Bolhaar, welkom. Uh, gefeliciteerd met uw benoeming. Woensdag, hè? officieel geloof ik. Ja, woensdag 1 juni gaat het officieel in. Groot feest? Het is, uh, het is voor mij wel een heugelijk moment. En uh, Ik treed dan officieel aan als uh, voorzitter van het College van Procureur-Generaal. Ja. En ja. Ik, ze, ik zei het, u geeft al meteen een visitekaartje af. Van Waar het plan om de schandpaal weer in te voeren? Nou, schandpaal, dat is niet de kwalificatie die ik eraan uh, geef. Hoe noemt u het? Uh, ik, uh, ik noem het uh, lik op stuk. En uh, snel en zichtbaar reageren op dat wat er in de buurt misgaat. Want hoe ziet dat plan eruit? Nou, dat plan dat, uh, ziet er als volgt uit. Dat het de bedoeling is dat wij veel meer uh, dan in het verleden het geval is geweest... snel reageren op uh, straatcriminaliteit. En ook zodanig dat, uh, dat de buurt merkt en de slachtoffers merken dat erop gereageerd wordt. Je kunt ook zeggen dat het eigenlijk uh, onze bedoeling is ook veel meer steun te verlenen... aan, aan het gezag op straat, de wijkagent. Ook die als iemand oppakt en uh, iemand de verantwoording roept... dat hij merkt dat het Openbaar Ministerie uh, daar dan ook vervolg aan geeft. Want dat duurt nu veel te lang? Dat kan nog wel eens lang duren, ja. En dat kan voor veel mensen. In, uh, uh, u vraagt het u zelf maar af. Want u zult ook ergens in een, in een, in een buurt ongetwijfeld Zeker? wonen. En u kunt zichzelf afvragen als er iets mis is... Uh, of u dan voldoende merkt dat dat tegenopgetreden wordt. Nou, ik niet. Het uh, duurt inderdaad heel erg lang. Bert Brussens schudt ook van nee. Nee. nee. En hoe komt dat? Nou, dat heeft voor een deel te maken met, eh, met, eh, met, eh, met procedures. Het heeft ook voor een deel te maken met het feit... dat we misschien in het verleden daar wel wat in doorgeschoten zijn. En ook hier en daar er wel veel papier aan te pas komt... voordat er een tastbare beslissing is. Het heeft ook te maken met het feit dat we de afgelopen periode... door middel van veranderende wetgeving als Openbaar Ministerie... in staat zijn gesteld om dingen zelf af te doen. Daar gaan we nou meer gebruik van maken. Zodat u sneller kunt werken? Nou, we sneller kunnen werken. Dat, Want, dat wat, dus... Hoe moet het eruit? Hoe snel wil u nu uh, ze pakken, uh, bestraffen... Nou, ik zal een voorbeeld geven. In, in, we draaien nu vier, vier proefomgevingen, pilots. In, in de grote steden en in, in, in de Bos-Eindhoven. Dan is de, de snelste afhandeling die we de afgelopen periode gehad hebben... kan het, over, kan het binnen 2,5 uur. Zo. En, en soms duurt het een paar dagen. Maar je moet meer en meer gaan te, denken in termen van, van dagen dan in plaats van weken. En om wat voor criminaliteit gaat het dan? Gaat het gaat eigenlijk om misdragingen in de sfeer van, van, van straatcriminaliteit. Dus uh, kleine uh, lichte mishandelingen, uh, vernielingen, kleine diefstallen. Uh, dat soort dingen. En de straf die moet ter plekke weer op een of andere manier uh, plaatsvinden? Of? Nou, waar, waar, ik, waar ik voor pleit en waar ik in de periode dat ik uh, hier in Amsterdam... hoofddovissier was, ook uh, proeven mee heb gedaan... is dat een aantal van die, uh, van, die, van die vergrijpen zich er ook voor lenen om in de buurt zelf... Een werkstraf ten uitvoer te leggen. Wat is daar het voordeel van? Het uh, idee erachter is dat je dan ook iets terug doet. Uh, in de buurt waar je iets uh, misdaan hebt. En uh, dat je. Dat je dat en dat het ook zichtbaar is. Of dat niet? Het zichtbaar is, uh, maar dat het in eerste plaats, en daar gaat het uh, ook voor, dat, dat de dader zelf meent. merkt dat we hem serieus nemen. Want we reageren snel op iets wat je misdaan hebt. En, en we spreken elkaar aan. Dus we zoeken het niet zozeer in het papier, maar in het, in het aanspreken van elkaar. En krijgt het slachtoffer dan ook uh, snel, als er bijvoorbeeld sprake zou kunnen zijn... van een uh, schadevergoeding genoegdoening? Ja, dat is, uh, dat is onderdeel van de straf. Dus uh, punt 1 is eigenlijk, heb je schade uh, toegebracht aan iemand heb je excuses gemaakt uh, en heb, je ook, heb jij een voorstel hoe je die schade gaat, uh, gaat vergoeden. Ja, dus dat, dat, een boete en dan ook snel betalen. Maar ook bijvoorbeeld, wat is het, de straat schoonvegen te plekken of zo? Ja, dat kan heel goed. Hier, uh, in, uh, hier in Amsterdam, Amsterdam-West bijvoorbeeld... Uh, uh, uh, hebben we afspraken met uh, woningbouwvereniging Rochdale. En er zijn andere woningbouwverenigingen... Dat als het gaat om vernielingen in, in portieken of uh, in, uh, uh, bij woningen... dan kan het heel goed zijn dat, uh, dat er herstelwerkzaamheden zijn. Een ander voorbeeld is uh, opruimen van, van rotzooi in de buurt. Het Van Liem een goed idee. Uh, ja, het ziet er al prachtig uit. Maar snap ik dan goed dat er geen rechter aan de pas komt. Dat ik, in de kant staat dat de officier van justitie recht spreekt in de wijk. Dat is volgens mij in strijd met uh, onze grondwet. Nou, als je het heel formeel juridisch bekijkt... Uh, kan het OM natuurlijk geen recht spreken. Maar ja. wat het OM wel kan doen, is uh, reageren. Het OM kan ook uh, passende straf uitdelen. Daar is ook een wettelijke basis schrikking. voor. Schikking. Ja, schrikking. De, de hebben, We hebben de, de, de wet uh, OM-afdoeningen, zoals, uh, zoals die heet die geeft ons de wettelijke mogelijkheid om ook buiten het recht erom uh, zaken af te handelen. Daar gaan we meer en meer gebruik van maken. Let wel, er is altijd de mogelijkheid dat als je het niet mee eens bent... Om je de, de naar de rechter, om de rechter te stappen. Nee. Ja. Ja, maar dan is wel eerst maar deze strafwaartoeving... Je, de je, je, je hebt een straf te pakken. Uh, die straf die kan sneller ten uitvoer worden gelegd. Beter niet mee eens kun je daar uh, beroep tegen aantekenen. Maar, uh, het het vind je dat andersom zou moeten, Ad van Lien? Nee, ik vind het wel een interessant idee, maar je moet wel uitkijken... dat uh, de, de macht over, uh, over ten uitvoer leggen van straffen en opleggen van straffen... Bij, bij het OM komt te liggen, want daar hebben we volgens mij een paar afspraken over gemaakt... dat dat de onafhankelijke rechter doet. Ja, en dat is dus ook goed geregeld, die waarborgen zijn er. Uh, het is ook bij uh, wat wij ZSM noemen, hè, zo snel mogelijk, zo heet het, uh, zo heet het project... Uh, wij schakelen ook de advocatuur uh, daarbij in, dus uh, de betrokkenen hebben altijd de gelegenheid om zich ook van, uh, van, uh, van rechts te. Uh, het moet wel snel, zeker als je binnen 2,5 ja, ja, uur iets wil afdoen. Ja, maar het kan ook snel. Ja. Het is uh, overigens uh, twee weken geleden zat uw voorganger hier, uh, Harem Brouwer, de man die u op gaat volgen, die vertrok uh, vertrekt met belofte dat u twee keer zoveel zware criminelen gaat uh, oppakken. Nou, dat, uh, dat is een mooie opdracht, uh, <laughs> een mooie uitdaging. Wist u het? is een mooie uitdaging. Uh, laat ik het zo zeggen, uh, we, gaan, we, gaan daar, we, gaan daar, we gaan daar sterk op intensiveren. Ja, daar is ook alle reden toe. Uh, dat, dat is ook gaande. Uh, en daar, daar zullen we niet alleen in de opsporing... maar ook daar waar het gaat om samenwerkingsverbanden met, uh, met gemeenten... en andere instanties die ook uh, iets kunnen doen aan de vestigingsvoorwaarden. denk ja. gisteren is hier het onderzoek in Mergo, de Wallenproblematiek. Ja. Er zijn uh, ook andere overheden, gemeentes die, uh, die in, de, in, uh, in de sfeer van... Nee, de problematiek is duidelijk, maar gaat het nu lukken? Dat, dat is wel de bedoeling, ja. Dat we, daar, dat we, daar, dat we naar dat resultaat toe toegaan. Vanaf woensdag bent u in charge. En ik ja. wens u daar heel veel succes bij. En ik dank u voor deze toelichting. Herman Bollaar, nieuwe baas van het Openbaar Ministerie. En dan nog even tennis, Edwin Peek. Ja, de, de verrassing die in de lucht hing... Is dan, heeft dan inderdaad ook plaatsgevonden. Want de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen ligt er ook uit. Na gisteren al de nummer 2 van de wereld. Kim Kleysters, die werd uitgeschakeld... door de Nederlandse Aranska Rus gaat dus nu ook de nummer 1 van de wereldranglijst. Caroline Wozniacki ten onder in twee sets 6-1 en 6-3. En dat zijn toch vrij ontluisterende cijfers voor Wozniacki tegen Daniela Hantukova. Die speelde ontzettend gefocust. Maakte veel meer winnaars. En dat was vandaag de sleutel tot het succes van de Sloaakse. Ze maakte er 26 tegenover, maar 8 voor Wozniakki. Dus de Deense gaat opnieuw geen Grand Slam toernooi winnen. Althans niet Roland Garros. Ze heeft nog twee kansen dit jaar op Wimbledon en op de US Open. Maar deze Franse Open gaat aan haar voorbij. Daniela Hantukova gaat door naar de vierde ronde. Een sensatie, dat kan je toch wel zeggen, op Roland Garros.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 Sam's leaving town, Sam's leaving town Sam's leaving town, Sam's leaving town He lost control Tried to live his own rock and roll, but after many years he lost self-control. Every band rehearsal turned out into a big fight now. Be smart, Sam, turn on your light. Sam's, Sam's leaving town, Sam's leaving town. Sam's leaving town, Sam's leaving town. He lost control. Call them friends. Start of the end. Sam's leaving town, Sam's leaving town. Sam's leaving town, Sam's leaving town. Sam's leaving town, Sam's leaving town. Sam's leaving ...met zijn eerste grote hit, Sam. We sluiten vrijdagmiddag live af met het journalistenpanel. Ad van Liem, lector onderzoeksjournalistiek... aan de Hogeschool van Utrecht en Bert Brussen. Volkskrant columnist en internetjournalist. Hier allebei aan tafel. U kunt reageren via onze site vrijdagmiddaglive.afro.nl... of u kunt ons twitteren, hashtag we gaan het in ieder geval hebben over Mladic, over de arrestatie... die afgelopen dagen het nieuws domineerde. En ook over de publieke omroep. Maar om te beginnen, andere dingen, Bert, die jou deze week waren opgevallen? Ja, nou, dat is heel recent. Het is dus, overigens wat vooral, dat betreft omdat meneer Bolhaar al weg is. Maar zoals iedereen weet, was ik in augustus vorig jaar uh, officieel verdachte... van het OM voor het uh, uh, retweeten en het uh, dus citeren van iemand anders bedreiging. En vandaag kreeg ik bericht dat daar uh, dinsdag uh, een... Uh, een uh, vervolgvoorstel uh, uh, uh, al of niet te uh, seponeren opkomt. De grap is uh, dat ze daarvoor wilden dat ik helemaal naar Den Haag kwam... om half negen s ochtends op dinsdag. Dan zouden ze met een en ander mondeling toelichten. En dat doen ze eigenlijk anders nooit. Dus dat zal in dit geval weer uh, iets heel interessants zijn. Ja, want wat had je ook weer geretweet? Uh, een bedreiging aan het adres gericht uh, van Geert Wilders. Dus is niet mijn bedreiging. Die had anders. jij gezien en die had jij weer op het net ja, gezet. Ja, en in normale termen heet dat een citaat. Maar als je dat dan op het internet doet, dan raakt het OM in de war. En nou ja, dinsdag ga ik horen wat er gebeurt. Ik sprak ook... Uh, nee, dat zal wel een uh, CPO worden. Vrijspaar, CPO. Geen vervolging. Nou ja. We gaan kijken. Het is de dag voor hij begint, hè? Dus ja, het is inderdaad... Ja. Ja. Uh, hij het had cadeau. ongetwijfeld het antwoord kunnen geven. Afgeheims misschien. cadeau van Brouwer. Ja. Ja. Maar hij is inderdaad op weg. Ad, jou nog iets opgevallen afgelopen ja, week? Ja, ik heb wel maandag gewoon enorm genoten van de, die verkiezingen voor de Eerste Kamer. Ik mocht een beetje helpen bij de NLM's uh, met die uitslagen. Dat was echt een feest. En, en niet uh, te volgen. Iedereen zei... Uh, onmiddellijk daarna, dit nooit meer, dat moet anders. En ik durf hier toch wel de stelling aan. Dan mag je me over vier jaar aan helpen herinneren. Uh, dat, het dat, er weer doen. dat er niks verandert. Ik, ik uh, ben het met je eens, denk ik. Nou ja, het, het had wel een bepaald ambassementsgehalte. Ja, uh, uh, ja, daarmee is ons democratisch, het ge democratisch gehalte van, ons, van onze staatsinrichting... Is, uh, ook voor iedereen zichtbaar, zo uh, uh, ja, laag geworden. Vind je dat de Eerste Kamer staat. eigenlijk Maar ja, nou, Ik kan van alles mee... Ik, ik, ik, het uh, gevoel eigenlijk meer voor het Duitse systeem. dus een, uh, een constitutioneel hof dat, dat wetten toetst. vind ik beter. Uh, je kunt ook wel met een senaat werken, zoals we vele landen doen. Mm. Uh, maar zorg dan dat hij uh, op een fatsoenlijke, open manier gekozen wordt... en niet door dit krankzinnige systeem. Alles beter, maar het zal wel zo blijven. Ja. Helder. Uh, de arrestatie van Mladic... Alweer een arrestatie zou je kunnen zeggen van een lang gezochte verdachte. Verantwoordelijk gehouden natuurlijk. Het heerst, hè? Het heerst, ja. De successen bij de opsporingsinstanties internationaal gezien. Hij is natuurlijk, wordt althans, verantwoordelijk gehouden voor duizenden slachtoffers, etnische zuiveringen. Bekendste voorbeeld natuurlijk het drama rondom Srebrenica. Mijn eerste vraag aan jullie: vinden jullie dat dit een overwinning van het strafrecht op de politiek is? Nee, Nou ja, ik zie het ook niet zo. Het heeft niks met elkaar te maken, volgens mij. Het is een overwinning voor de gerechtigheid. De er, als, een ernstige, als iemand die van de, zulke ernstige misdaden wordt verdacht... vrij rondloopt, dat, dat, dat blijft schrijnen. Natuurlijk het meest voor de nabestaanden en de direct betrokkenen. Maar voor, de, voor je hele rechtsgevoel. Dus dat is alleen maar positief. En dat het allemaal eerder had gemoeten, dat is waar. Uh, maar dat, de, de omstandigheden waren ook wel buitengewoon ingewikkeld. Het was in een, in een heel merkwaardig land... dat heel lang erover gedaan heeft... om langzaam toe te groeien tot de situatie dat dit kon gebeuren. Nou, waar een politieke uh, constellatie was... die, zeg men, voorkwam dat hij gearresteerd werd. We hadden het net ook al over met elkaar. Want als je zegt politiek, waar heb je het dan over? Ja, er zit in Servië... Ja, een soort van politiek. En ook een soort van mafioze, niet helemaal politiek. Ja, zeker, de, zeker de tien jaar geleden was het natuurlijk ondenkbaar. Maar en... ik begreep ook dat... Uh, want gisteren was er nog sprake van dat hij een scheldneem had. En dan. ik begreep dat hij gewoon onder zijn eigen naam... met zijn eigen papieren vrolijk uh, fluitend... In dat dorpje zat. In dat dorpje rondliep. En zo. Dus ik... Ja, en dorpelingen ook heel boos zijn. Kijk, hij heeft natuurlijk een flinke aanhang nog altijd. Dat zijn weliswaar... Uh, dubieuze types die hem aanhangen, want hij uh, denkt dat je geen enkel rechtsgevoel hebt als je het niet vindt. 40% van de serven dan ja, uh, zijn ja, dubieus. Nou, nou, ja. Maar goed, ze komen uit een... Hij zegt het ik niet. <laughs> <laughs> ik wil ja. het ook wel retweeten hoor. Ja, dat zou ik niet doen. <laughs> en, uh, uh, uh, ze komen uit een burgeroorlog, waarin de verhoudingen zo onwaarschijnlijk verziekt waren. En waarin uh, in binnenfamilies mensen elkaar te lijf gingen. Dus da daar is heel veel aangericht. En dat, dat, niet binnen, dat ze elkaar daar niet binnen drie maanden uh, huilend in de armen vallen... Dat, uh, dat moet je je kunnen voorstellen. Het heeft heel lang geduurd, maar het, laten we maar vaststellen... dat het mooi is dat het. Ja. Nou ja, het was toch ook zeker in de, in de eerste jaren dat hij gezocht werd... is hij ook regelmatig in het openbaar gewoon verschenen in, in, in Servië. Ik bedoel, uh, uh, het, het was niet zo dat ze niet konden zien waar hij was... Er waren toch andere mechanismes die voorkwamen dat dit veel eerder ja, heeft kunnen plaatsvinden. Ik zit ook te denken, net als bij Bin Laden hadden ze niet op een gegeven moment... gewoon een paar van die, van die mannetjes met, uh, met snipers. Met snipers uh, die, zijn, die zijn er ook in dat tijd ingezet. Ja, dat, dus, kun je, dat kun je de, niet vinden. Volgens mij kun je gewoon bellen. Vorig jaar telefonen. was er een, een soort expertmeeting erover... waar, waar uh, onderzoeksjournalisten bij elkaar waren... En daar kwam het verhaal dat hij langdurig uh, heeft gezeten... in een onderaards complex, ongeveer zoals uh, Bin Laden. Torabora, achter. Ja, maar ja. dan in, in de buurt van Belgedo. En uh, dat er dus een, een soort leger om hem heen uh, was om te beschermen. Het was ook niet zo eenvoudig om hem even van de straat te plukken. Nu dus kennelijk wel, ja. maar uh, jaren geleden niet. Servië, nu bij Europa... Nou, ja, dat gaat zo snel niet volgens mij, hè? Laten we eerst maar eens kijken nou, ja, of ze het, het, aan, de, het, het, aan de normale voorwaarden voldoen. Het zal voor Tadic, de huidige president... natuurlijk een belangrijke, belangrijke reden zijn om hier ja, mee te Ja, maar de volgorde is steeds geweest. Eerst uitleveren, dan gaan we kijken of jullie aan de voorwaarden voldoen. Ja, ik ben wel een beetje bang, inderdaad, dat hij nu toch een beetje... zo naar voren is geschoven van nu kunnen we erbij. Dat is ja. volgens mij een beetje het risico van dit soort dingen. Als ja, ja. je dus gaat beloven, ja, dan gaan we kijken. Nu zal die Tadic toch wel heel snel komen. Nou, ja. Het, het ja, werd net gezegd toch, door Sarkozy, hè, Van nu zij hebben geleverd, kunnen wij... De de deur niet gesloten houden. Nou ja, precies. Dus ja, nou, het is, het is uh, strategisch natuurlijk uh, uh, zeer verstandig. We hadden ook geen andere weg als je echt bij Europa wil horen. Ja, maar ja. goed dat ze dan en bij ons. komen. Servië is uh, toetreden tot Europa is wat anders dan toetreden tot de euro, wat op dit moment. Uh, uh, uh, nogal gevoelig ligt. En dat zie ik voorlopig niet gebeuren. Maar je kunt je afvragen of nu niet die massa is ingezet... als pion voor een, inderdaad uiteindelijk een politiek spel... van een, ja. van een, een al dan niet groter wordend Europa. Jij ziet ze en dat niet, vind ik een heel wrang smaak. Je nou ziet ze hebben. niet graag komen. Uh, tot of, of, nou, dat, de Euro, dat, of Europa. Daar ik niet eens een mening over. Maar het feit dat, dat de gymnaadies nu ineens is gepakt... Dan zeg ik, volgens mij is daar dan meer aan de hand. Frank, is inderdaad een pion. zeker vrouw, maar als je moet kiezen... dan liever de gerechtigheid dat die man gepakt en berecht wordt... dan dat je hem tot in de eeuwigheid moet Om die laten, reden, moet moet laten, laten zitten... omdat je geen verhangen spel wilt spelen. De publieke omroep. Want er is door een aantal mensen namelijk weer... een aantal knuppels in hoenderhokken van de publieke omroep gegooid... door Erik van Staarden, topman van SBS, die heeft gezegd... amusement moet je gewoon aan de commerciële overlaten. Daar heeft de publiek in niks mee te maken. Maar ook door hier aan tafel van Liemt. Die eh, schrijft samen met Mark Josten een stuk in NRC. Een heel nieuw plan voor de publieke omroep. Heel kort uh, vat ik het even samen. Maak grote onafhankelijke nieuws, achtergrond en onderzoeksredacties. En laat omroepen niet fuseren, zoals ze nu allemaal willen. Uh, maar meer samenwerken op thema. Uh, cultuur, wetenschap, noem maar op. Ja, uh, langzamerhand komen we tot, komen tot ontdekking. Zouden we mensen alle tot de ontdekking moeten komen... dat we het niet goed georganiseerd hebben in Nederland. En dat uh, we eigenlijk... Dat is wel heel doen Wat de rest van de wereld ook doet, namelijk de omroep organiseren op thema. En niet op... Uh, uh, identiteiten van decennia geleden. En uh, ik vind dit wel een mooi moment om daar serieus naar te gaan kijken... omdat er een bezuiniging aankomt op de publieke omroep wat je daar ook van vindt. Ik vind dat voor een deel ook wel begrijpelijk, voor een deel ook niet. Maar die zo enorm is en zo enorme klappen zal... Dus die discussies waar ze nu over hebben, dat zijn echt. Uh, dat, maar organiseren op thema? Ik bedoel dan de omroepen opheffen en een omroep Nou Ja, geschiedenis, dat is niet of? van de ene, de ene dag op de andere. Maar als je, de, als je op thema doet, zoals uh, al, de rest van de wereld het ook heeft georganiseerd, wij zeggen dan altijd dat de rest van de wereld spookrijders zijn... en wij als enige op de goede weg gaan goede weg rijden. Uh, maar dat, dat doen ze overal. En hier hebben we dat op het van nieuws hebben we dat al jaren... op het ruid van sport hebben we het al jaren... en de rest hebben we allemaal in de vrije concurrentie van de omroepen laten lopen... waardoor die publieke omroep dus totaal bureaucratisch en onbestuurbaar is. Geworden. Maar het gaat helemaal de andere kant op juist, hè? Uh, ja, met de huidige plannen, de met dat die fusies. Dat vonden wij wel een reden om uh, uh, niet alleen te waarschuwen... maar ook te laten zien dat je beter iets anders zou kunnen doen. En dit zou een moment zijn... En wij geven een aanzet en hoe je het dan precies organiseert. Daar ben ik ook lang niet slim genoeg voor. Daar zijn dus dus heel veel slim ad, Ik mag wat ja. zeggen voor de ja. luisteraars thuis, ja. voordat ze boos gaan mailen. Ja, als omroep Ja, ja is omroep is Mastodon. Sorry, maar, ik neem het terug. Het is geld voor uh, de Had je dat niet eerder kunnen bedenken? Nou, Over, dat dus heb, we komen daar nu langzamerhand achter. Nou, dat, nou, dat, dat was ironisch bedoeld. Ik denk dat ik het al uh, 30 jaar zeg. En ook in allerlei Maar waarom uh, weet jij het misschien wel? Kijk, we hebben rnu laat ooit opgezet. Vooral als een samenwerkingsorganisatie. Nova is een. Samenwerkingsorganisatie tussen Omroepen. Andere tijden is een, een samenwerking tussen Omroepen. Dus ik heb wel mijn... Uh, mijn nek op dat vak uh, ja, de, de, de, het gevoel voor eigen identiteit is in dit land kennelijk altijd weer sterker. En dat wint altijd weer. En ik denk dat er nu met die echt. De mensen hebben geen idee wat er voor bezuinigingen aankomen. Ik zat van de week naast een paar mensen aan tafel die, die dat weten. En uh, nou, die hebben mij behoorlijk laten schrikken. Het gaat en, zwaar weer worden, beter ik Het, het publiek gaat echt heel zwaar weer worden. En dan kan je beter kijken. Kunnen, moeten we dan het amusement inderdaad de deur uit doen? Wat Erik van Stapel heeft Daar ben ik persoonlijk he? niet voor. Het mag voor mij wel een flink stukje minder. Maar ja. ik vind dat. De publiek... En de sport? Mag de sport? Niet de deur uit. Nee, maar... je mag zeker niet de deur uit. Ik vind dat er een. Uh... Zou jij dat vinden? Nou, graag. Maar het is hier nu ook. Nu zit je hier en dan komt het ook eens tennis tussendoor. In de zin, maar geen hol, weer de tennis. Waarom? Jou maar niet... nee, maar, maar waarom twee moet derde van de al... ja, mensen wel. Maar ik, er zijn ook twee derde van de mensen. dat is geïnteresseerd in porno. Dat zijn toch gewoon niet uit... publieke omroepen. Waarom moet ik dat dan mee betalen? Volgens mij kun je sport net als amusement. Ik ben betalen? Ja, ik ben helemaal met Van Stalen eens. Amusement kan dus best naar de commerciële en dat kan sport ook. Dat en van, als je dan hier ja. zegt sport is, nou, Nee, dat mag dan weer niet. Nee, maar dat betekent dat je absoluut niets naam hoe sport in elkaar zit. Nog televisie. En kijk de, klopt, wat de commerciële ik. willen. Dat, dat is het Nederlandse Elftal en de betaalde competitie. Er zijn nog een sport of dertig. Waar de commerciële absoluut geen enkele zin in hebben. En die toch allebei met de maatschappelijke zin. functies ja, hebben. Ja, en daar is een groot publiek voor. Da, da, daar moeten we het dan weer bij laten. Het gaat veel te snel. Ad van Liemt <laughs> En Bert Brusse, allebei dank voor jullie bijdrage aan dit journalistenpanel. Ik moet nog even melden dat het verzoek van Tineke Strik, die u hier eerder hoorde van GroenLinks, om onderzoek te doen naar het drama bij Lampedusa... Die boot die gezonken is met 62 mensen die verdronken. Dat verzoek is gehonoreerd. Dus ze gaat dat onderzoeken. Wordt vervolgd ook in dit programma. En zo direct het Radio met Bert van. Gesloten. Speciaal, voor, speciaal voor Bert Brussen nog meer sport op deze zender. Roland Caros, daar zijn we natuurlijk bij. We hebben ook aandacht voor jullie primeur van net... dat die shirts, de uitshirts van Heerenveen worden vervangen. We gaan eens eventjes bellen met Heerenveen... waarom ze die Ajax-shirts niet meer willen. Natuurlijk ook aandacht voor Libië hebben we een verslaggever Servië. We hebben een uh, gesprek met de zoon van Mladic. En we hebben aandacht voor de televisiereclamers. Waarom staan die toch altijd zo hard? Dat en nog heel veel meer, Jan, zo dadelijk. Op de sport- en nieuwszender. Dank u wel voor het luisteren. AVOL De Tand des Tijds Een radiotekening Dutch Batman uh. Dutch Batman uh. Dutch Batman uh. Dutch Batman, uh. Dutch Batman. Hollandse bataljon van de Bont en blauwhelmen. Het zijn de Dutch Batman. De Dutch Batmen vieren een welverdiende reunie... in Lazarevo met moeder Overste Kangermans achter de vleugel. Niet op de piano-spelers, Gita. Wie was dat? Het is Radko weer. Radko had uit blinde drift zijn schouwplaats verraden. Hij zat als een rat in de val. En toen is de Nederlandse Radko... Radman Maxime Verhagen, hemzelf en hem met zijn nek gesprongen. Hij ziet hem niet meer los. Ja, zo komt boontje voor zijn loontje. Niet op de pianospeler schieten. Nou is de schemelamp van mijn vrouw naar de vaantjes. Deze radiotekening kwam tot stand met steun van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Media Producties. Radio 1: Het NOS-journaal.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 De instelling die de Vlaamse natuurreservaten beheert... achterkans klein dat de natuur zich helemaal herstelt. En tot zover de hoofdpunten. Ah, ANWB Verkeersinformatie. Er staan 45 files, zo'n 160 kilometer alles bij elkaar. Dat is niet veel meer dan gebruikelijk. Toch zijn er wel vrij veel ongelukken gebeurd... met name in het zuiden van het land... Bijzonderheden die zien we op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Voor knoop het Noordhoek staat een flinke file 4 kilometer. Er is een ernstig ongeluk gebeurd. Vloper is de rijbaan richting Dordrecht dicht bij Noordhoek. Verkeer die kant uit kan beter omrijden via Willemstad over de A29 en de A59, maar dat is zeker niet filevrij. Op de A17 de andere kant op loopt het ook vast tussen Moerdijk en knoop Noordhoek 5 kilometer. De A27, Breda richting Utrecht, tussen Hank en Knoopend-Gorkum 8 kilometer... door een vrij ernstig ongeluk op de parallelbaan daar. De N65 van Tilburg naar Den Bosch is helemaal dicht bij Vught door een ongeluk. Verkeer van Tilburg naar Den Bosch kan beter omrijden via Eindhoven... over de A58 en de A2. Schat, die offerte van de hypotheekadviseur. Zijn we daar nou echt blij mee? Ja, blij mee? We hebben maar één offerte.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 NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele middag. Het is vrijdag 27 mei. Een prachtige dag. Het laatste nieuws over de Arabische lente. En dan vooral over de donkere volken die zich daarboven hebben samengebald. Het geluid bij reclames gaat zachter. Er waren, er waren klachten. Daar gaan we zo over praten. En in de zorg is te veel bureaucratie. We hebben enkele schrijnende voorbeelden. Maar eerst de uitlevering van Radko Mladic. Want de Servische oud-generaal Mladic kan uitgeleverd worden naar Den Haag. Volgens de rechter in Belgrado is hij fit genoeg om de reis te gaan maken. De advocaat van Mladic heeft drie dagen om in beroep te gaan tegen de uitspraak. Correspondent David-Jan Godfra aan de lijn. David-Jan, uh, Mladic zou een zwakke indruk maken. Hij heeft beroertes gehad, een verlamde arm. Um, hoe motiveert dan vervolgens de rechtbank uh, de rechter de uitspraak?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 Ja, zeker. Dan heeft hij, heeft hij drie dagen voor zijn advocaat heeft al aangekondigd dat hij maandag formeel dat beroep zal, zal indienen. Dat is de laatste mogelijke dag. De verwachting is dus ook dat hij in die tussenliggende dagen in ieder geval niet uh, op het vliegtuig naar Den Haag gezet zal worden. Omdat dan zet, zeg maar de rechtsgang in Servië uh, uh, ja, geschonden zou worden. Uh, overigens heeft die advocaat ook aangekondigd dat hij maandag een formeel verzoek zal indienen bij de rechtbank... ...om uh, Mladiswa te opnemen in een ziekenhuis in, in Belgrado om, om hem daar te laten onderzoeken door twee, zoals hij ze noemde, onafhankelijke Russische medische medisch specialisten. U zei Russische medische specialisten, hoezo Russisch? Uh, nou ja, daar heeft kennelijk de familie Mladic een aantal contacten. Uh, en je kunt je natuurlijk ook wel voorstellen dat, uh, dat dit een, een, een trapje in de richting van, de, van, van het Westen is. Ze zeggen van wij, wij uh, vertrouwen ten eerste de Servische artsen niet. Ten tweede ook de, de artsen, als hij zometeen in Den Haag uh, zit, dan krijgt hij Nederlandse artsen vertrouwen We vertrouwen ook niet. Uh, en onze vrienden zitten in Rusland. Dus uh, uh, die vertrouwen we tenminste. En die kunnen een, een oprecht en onafhankelijk objectief oordeel geven over de gezondheidstoestand van Mladic. Uh, uh, Radko ja, en maakt dat verzoek enige kans? Ik denk het niet eerlijk gezegd. En ik denk ook eerlijk gezegd dat het, uh, het hoge beroeps... Uh, de, de behandeling van het hoge beroep niet zo heel erg veel uh, uit zal maken. Ik verwacht eerlijk gezegd dat maandag of dinsdag... Misschien nog iets later volgende week zal worden besloten dat uh, definitief Rotkomaris zal, uh, zal worden uit, uh, overgedragen aan het Joegoslavië-Tribunaal. Daar moet dan formeel nog een handtekening en een stempel van uh, de minister van Justitie uh, onder. En dan zal die uh, zo spoedig mogelijk op een vliegtuig in de richting van Nederland worden gegeven. Ja, maar toch nog even de formele vraag. Want stel nou dat hij inderdaad niet gezond genoeg is. Is dat dan reden voor uh, de autoriteit om hem in Belgrado te laten? Nou ja, officieel zal het natuurlijk wel moeten als de rechter bepaalt, maar dan moet de rechter dus bepalen, uh, dat, dat hij bijvoorbeeld een vlucht niet aan kan of een, zitting, een zware zitting niet aan kan, ja, dan zal hij toch eerst moeten herstellen. En dan uh, komt er natuurlijk een behoorlijke uitstel van, van de hele kwestie. Daar zullen ze in Belgado niet blij mee zijn. Want die willen uh, de, de autoriteiten hier willen natuurlijk zo snel mogelijk van hem af. Er is al een demonstratie aangekondigd voor, uh, voor zondag. Uh, en hoe langer Mladis hier is, hoe groter de kans op onrust wordt. Oké, okay, goed, we wachten dat af. Maandag, dus weer een belangrijke dag in deze zaak. Dankjewel. David Jan, David Jan Gattroa was dat, vanuit Belgrado. Vandaag is de vervaldatum van het regime van Assad. Dat riepen de demonstranten tenminste vandaag in de straten van de Syrische stad Latakia. niet alleen in Latakia, ook in Homs en in buitenwijken... van de hoofdstad Damaskus wordt gedemonstreerd. Bij die protesten zouden opnieuw doden zijn gevallen... zoals op zoveel vrijdagen voor deze vrijdag. Nicole de Vever, onze correspondent. Nicole, um, laten we proberen een beeld te schetsen van de protesten. Wat is jouw beeld van vandaag? Nou, in veel steden zijn mensen weer de straat opgegaan. Bijvoorbeeld in Homs, waar de stad zo goed als beleverd is... durfden mensen toch weer aan... Uh, in Banias Rastan zouden 30.000 mensen de straat op zijn gegaan. Sabadani, vlakbij de Libanese grens. En overal weer dezelfde berichten. Er is op demonstranten geschoten, er is traangas gebruikt, knokploegen zijn aangevoerd om uh, op de demonstranten in te slaan. Ja, en Het is eigenlijk hetzelfde verhaal als vorige week vrijdag en de week daarvoor. De mensen die gaan gewoon door, ondanks het geweld, ondanks de doden. Er is voor hen geen weg terug. Nou, deze week hebben ze uitgeroepen op Facebook uh, als het ere van de roeders van de Naties, dat zijn de militairen. Ja. ja, en de oppositie die vraagt aan het leger: schaar je nu aan onze zijde. Uh, het regime valt niet alleen demonstranten aan, maar ook die militairen die weigeren op demonstranten te schieten. Nou, en de oppositie, de demonstranten, die hopen dat het leger, net als in Tunesië en Egypte, de kant van het volk gaat kiezen. Nou, de leiding van het leger is in handen van de kliek van Assad. Dus of dat snel zal gebeuren, dat lijkt mij niet echt heel waarschijnlijk. Uh, ja, ondanks de veroordelingen, uh, de sancties, is Assad vastgesloten het verzet te breken. De G8 heeft vandaag het geweld nog maar eens veroordeeld. Maar consequenties worden er niet aan verbonden. En ondertussen zie je dat er ook mensen het land proberen te verlaten. Bijvoorbeeld over de Himanese grens. Ja, en vandaag dus die dag van de hoeders uh, van uh, de natie. Veel mensen de straat op. Jij zegt, er vluchten ook nog steeds uh, uh, veel mensen. Zijn dat veel mensen trouwens uh, die, uh, die de grens over weten te komen? Dat zijn er niet veel, dat gaat om een paar duizend man en dat zijn dan ook nog families die dan ook weer teruggaan als het weer wat rustiger wordt. Het gaat met name om mensen uit een dorpje uh, Tel Kalach, dat ligt aan de Libanese grens uh, en daar worden ze dan opgevangen door, door uh, mensen aan de Libanese kant. Nou in Libanon ziet men dat niet graag gebeuren. Uh, er zijn heel veel politieke partijen, groeperingen die nou niet echt aanhangers zijn van de Syrische president... Maar ze zijn gewoon angstig voor wat er gebeurt... als daar het regime zou vallen. Als het daar komt tot botsingen tussen de verschillende groeperingen. Men is gewoon bang in Libanon dat dat zou overslaan naar Libanon zelf. Je ziet dan ook dat in Syrië vandaag aan de Iraakse grens... bijvoorbeeld in een dorp dat men uh, foto's heeft verbrand... van de Hezbollah-leider Nasrallah. Nou, dat is een bekend bondgenoot van, uh, uh, van de president, Assad. Ja, en je ziet gewoon de, de angst bij de Libanezen toenemen... met al die onrust aan de grens. Uh, ondertussen uh, zijn... Er zijn er ook links en rechts wat ontmoetingen. Vorige, of volgende week komen de Syriërs in ballingschap bij elkaar in Turkije overigens. Wat, wat gaan ze daar bespreken? Is dat een belangrijke groep, een belangrijke bijeenkomst? Nou, het zijn er natuurlijk heel veel. De mensen die zijn gevlucht voor de vervolging in hun land die wonen in de, in de diaspora. En de leiders daarvan, die zijn al eerder een paar weken geleden ook bijeengekomen. In Turkije, in Istanbul was dat, was dat toen. En ja, wat ze doen is eigenlijk uh, ja, de koppen bij elkaar steken van hoe houden we Syrië in de belangstelling, hoe brengen we de berichten naar buiten. Hoe zorgen we ervoor dat de wereld niet wint aan al die uh, YouTube filmpjes, maar zich blijft beseffen wat daar aan de hand is. En Mensen proberen ook uh, invloed uit te oefenen op alle internationale organisaties, uh, de VN-mensenrechtenorganisatie, uh, de internationale vakbonden, afzonderlijke regeringen, bijvoorbeeld die van Turkije, een belangrijk buurland mm -hmm. van, uh, van, van Syrië. Ja, om maar te zorgen om hun mensen uh, de strijd in, uh, in Syrië te ondersteunen. Oké, okay, dankjewel Nicole. Nicole Leveva was dat. Je bent vrij vaak buiten adem vanwege een chronische ziekte. En toch moet je elk jaar weer opnieuw bewijzen dat je ziek bent. Want anders krijg je geen vergoeding voor de zorg en voor de hulpmiddelen die je nodig hebt. Erwin Willemsen uit Capella aan de IJssel die weet alles van deze bureaucratie. Hij heeft namelijk een aangeboren chronische longaandoening. Nadat ik ontslagen ben uit een uh, revalidatiekliniek... kreeg ik de verwijzing voor langdurig uh, fysiotherapeutische hulp... En het bleek dus dat het heel erg moeilijk was um, om dat uh, toegekend uh, te krijgen. Ik kreeg te maken met uh, ja, ontzettend uh, veel heen en weer um, uh, gemail en, en briefwisseling. Waarin dus um, steeds wel weer een reden was waarom ik uh, die langdurige uh, fysiotherapeutische hulp uh, niet, uh, niet kon krijgen. Uiteindelijk komt er toch toestemming van de zorgverzekeraar. Maar dat is pas ruim vijf jaar na zijn eerste aanvraag. Zolang kon Willemsen niet wachten. Zonder goede oefeningen loopt zijn longinhoud terug en krijgt hij het steeds benodigd. Willemsen neemt zijn toevlucht tot een sportschool. Ik ben zelf gaan betalen. Ik ben zelf gewoon bij een uh, reguliere sportschool uh, gaan trainen. Terwijl het eigenlijk fysiotherapeutisch begeleid moest worden. Dus het uh, was roeien met, uh, met de riemen. Dat was even behelpen. In 2010 krijgt hij bericht dat hij in aanmerking komt voor langdurige fysiotherapie. Hij krijgt een bepaalde code toegekend. En die code die geeft jou dan dus recht op een jaar lang... dus um, die fysiotherapeutische hulp op medische indicatie. En na dat jaar zou je dan opnieuw weer voor die code gekeurd moeten worden? Ja, dan moet het opnieuw geïndiceerd worden. Maar en u moet... ziekte heeft die niet overgaat? Nee, die ziekte die wordt uh, wellicht alleen maar uh, slechter. Dus uh, om daar dan weer voor te moeten gaan strijden... had ik niet heel erg veel zin in. Dus dat is ook, heeft er ook mede voor gezorgd dat ik dus nu uh, een reguliere sportschool mijn eigen weg uh, ben gegaan met, met, met de know-how vanuit zo'n revalidatiecentrum behelpen, maar wel te doen. Willemsen is geen uitzondering, blijkt uit het onderzoek van het adviescollege toetsing administratieve lasten. Voorzitter Steven van Eyck. Wat wij zien is dat de bureaucratie, de regeldruk in de zorg... die is werkelijk uit de hand gelopen. En we hebben ook hele goede aanbevelingen kunnen doen richting de minister... om daar paal en perk aan te stellen. Wat zijn de adviezen die uw college geeft... om die administratieve last, die bureaucratie, zeg maar rustig, te verminderen? Op een aantal terreinen hebben wij met name rond chronische patiënten... patiënten die wat ouder zijn en chronische aandoeningen... hebben adviezen uitgebracht rond bijvoorbeeld indicatie en herindicatie. Of rond het persoonsgebonden budget. Al die wijzen waarop .op we de minister adviseren om aanpassingen te doen... die hebben betrekking op het reduceren van regeldruk. Dus gewoon zorgen dat je uitgaat van vertrouwen... en niet iedere keer achteraf of vooraf vraagt... om een enorme registratie die bureaucratie met zich meebrengt. En niet meer telkens opnieuw moeten bewijzen dat je bijvoorbeeld geamputeerde benen hebt? Ja, het, het kenmerk van een geamputeerd been is toch dat hij niet aangroeit. Dat weten wij. Dan hoef je niet iedere keer iemand weer te confronteren... met een situatie waar hij zelf ook al elke dag last van heeft. Want dat gebeurt letterlijk. Mensen moeten telkens opnieuw laten zien of aantonen mijn been is geamputeerd. Ja, eerlijk gezegd, als het niet zo triest was, zou je er bijna om lachen dat mensen dit doen. En zelfs bij de Belastingdienst, die doorgaans daar toch heel erg goed mee omgaat... wordt telkens weer gevraagd naar dieetkosten en bewijs dat je nog steeds aan het dieet bent... terwijl je door een chronische allergie daar je leven lang last van hebt. Hoe groot is de kans dat de minister dit gaat overnemen, uw adviezen? zal ik maar gewoon 100% zeggen, dit steunt haar beleid enorm. Ook zij heeft ingezet op het reduceren van regeldruk... en we weten dat dit haar na aan het hart ligt. Dus ik ga ervan uit dat ze het advies volledig omarmt. Het verslag was van Karin Alberts. Zo meteen alweer een dag met sensatie op Roland Carousel. Zat er vandaag dan geen Nederlands tintje aan? Bij de ANWB is Wijnand Zwaan. Wijnand, veel ongelukken. Heeft dat een speciale ja. oorzaak? Nee, nou nee, het is eigenlijk een gewone avondspits. Maar in het zuiden van het land zijn ze gewoon op een aantal plaatsen op elkaar gereden. Onder meer op de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Daar staat voorknopend Noordhoek vijf kilometer stil. Het is vrij ernstig allemaal, dus de weg is daar voorlopig dicht. Richting Rotterdam wordt je omgeleid over de A59. En de N65 is ook dicht van Tilburg naar Den Bosch bij staat 4 kilometer. En daar kun je beter omrijden via Eindhoven over de A58 en de A2. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Spanning en sensatie vandaag op Roland Karos. Edwin Peek, de tennisverslag even, was erbij. Mosniakki, de nummer 1 van de wereld ligt eruit bij de dames. Hoe kan dat nou? Ja, dat is toch wel een grote verrassing eigenlijk. Ze speelt heel erg veel, ze wint heel erg veel. En dat is eigenlijk ook de reden dat ze op de nummer 1 plaats van de wereldranglijst staat. Stevens ook direct een beetje de kritiek op haar spel. Want een groot toernooi, een Grand Slam toernooi, heeft ze nog steeds niet gewonnen in haar carrière. En dat is ook dus uh, deze editie van Roland Garros weer niet gelukt. Ze werd echt weggeslagen, echt. Door de uh, negen, nummer 29 van de wereld, Daniela Antoukova. Ze had uh, eigenlijk maar twee games kans in de, dat was in de tweede set. Toen ze de partij leek te gaan kantelen, toen speelde ze veel beter. Ze irriteerde ook uh, Daniela Antoukova. Maar het lukte haar toch uiteindelijk niet. Ze speelde de laatste game veel te slordig. En dan ging ze er gewoon af met 6-1 en 6-3. Goed, die eruit. Nog meer sensaties vandaag? Nee, verder valt het, uh, valt het wel mee. Hoewel, de finaliste van vorig jaar is er ook uit. Samantha Stozer, de nou, Australische. Ja, nee, dat is ook nog wel een sensatie. Ja, eigenlijk wel. Vorig jaar dachten we nog, is het een toevalstreffer dat hij de finale haalt. Maar het spel van haar is uitstekend geschikt voor gravel En uh, dat liet ze toch in de eerste twee ronden ook wel weer zien. En uh, ja, toch wel verrassend tegen een Argentijnse Dulco. Dat is een meisje dat altijd tijdens een Grand Slam-toernooi... wel voor een verrassing zorgt. Ze dus zorgt altijd wel van dat de, een van de Williams-zusjes wordt uitgeschakeld. Zoals nu, dus dat Samantha stozer eruit gaat maar daarna altijd het rondje daarna heeft zo'n doelco het moeilijk om dan uiteindelijk door te zetten... en om dan bijvoorbeeld een keer een finale plaats te halen. Dat heeft ze nog niet gedaan. Maar vandaag zorgt ze inderdaad toch ook wel voor een verrassing... door mental Stozor uit te schakelen. En uh, gisteren Anansia Rus, die natuurlijk voor een sensatie heeft gezorgd. Oh ja. De dag daarna, hè, ben je er vandaag tegengekomen? Ik bedoel, heeft ze dan een beetje rust? Uh, ja, ze heeft duidelijk voor de rust gekozen. Haar coach, Ralf Kok, heeft haar uh, bewust ook een beetje in de luwte gezet. Ze hebben niet getraind op Roland Garros op het park zelf. Ze hebben gekozen om, uh, de, de tennissers altijd om op een ander park te spelen, een paar honderd meter verderop... waar eigenlijk het publiek geen toegang heeft als een privéclub. En daar kan je in alle rust gewoon de focus op de volgende wedstrijd leggen. En daar kan je gewoon je dingen doen die je altijd moet doen. Want ja, ze is eigenlijk toch wel een beetje verbaasd... dat ze het heeft gedaan, eh, die, ja. die prestatie neergezet. En ja, dan komt er natuurlijk veel meer pers uit Nederland opeens vandaag af. En dat, uh, dat heeft uh, Kok, haar coach, duidelijk uh, vandaag even afgehouden. Dus ze heeft in alle rust vandaag kunnen trainen. En dan gaat de focus dus op de wedstrijd uh, van morgen tegen Maria Kirilenko. Oké, okay, maar voor die tijd spreken we elkaar nog wel. Hoor. Edwin, dankjewel voor dit moment, Edwin Peek. Okay. Vanuit Parijs. Marco is binnengekomen. Marco Verhoef, de weerman. Marco, even uh, vandaag. Is dit de categorie af en toe een uh, zo kunnen we het waarschijnlijk wel noemen. Inderdaad, we hebben vooral vanochtend de buien gehad. En nu is het op veel plaatsen in het westen van het land inmiddels al wel droog. In het noorden en noordoosten nog niet. En ook in het uiterste zuidoosten kan nog wel een enkele bui vallen. Maar het begint nu inderdaad wel eventjes af te nemen. Oh goed, maar dan het weekend. Het is natuurlijk van belang. Want het weekend staat voor de deur. Laten we eens uh, omgekeerd beginnen. Zondag, dat lijkt me echt een dag met veel zonneschijn. <lacht> Volgens mij heb jij wat nodig op die <lacht> dag. Want, uh... Ik heb zon nodig. <lacht> ja. Ja. <lacht> nou, ik, ik denk dat we zondag inderdaad wel wat zon hebben. Het zal niet overwegend uh, zonnig zijn, niet te stralend blauw. Dag en ook misschien niet overal droog. Maar de eerste kans is niet al te groot. En als er wat valt, denk ik eerder aan de ochtend dan aan de middag. Temperatuur wel oké okay voor die zondag. Een graad of 19, dus uh, nou, niet, te te, uh, niet te klagen. En ook de wind begint langzaam iets af te nemen. Maar het gaat niet heel snel. wind zullen we zeker nog wel merken. En morgen is dat een beetje een dag? Nou ja, als je voor de beste dag gaat, dan hebben we die gehad. Want ja. morgen is inderdaad een ander verhaal. De ochtend start nog redelijk. Dus uh, ben je vroeg op, dan, dan gaat het nog prima. Dan hebben we misschien nog wat zon. Zeker in het zuiden van het land. Maar daarna begint de bewolking toe te nemen en in de middag en avond kan er... in dit geval dan met name in het noorden van het land wat regen vallen. Maar ik denk dat eerste de neerslag ook midden-Nederland wel gaat halen. Ook morgen overigens temperaturen best oké. Okay. Rond de 18 graden. Stevige wind, dat wel. Vooral langs de kust waait het behoorlijk door krachtig uit het zuidwesten. Ja, niet goed nieuws voor iedereen die een voetbaltoernooi of zo uh, moet spelen. Nou ja, het I omroeptoernooi wordt gespeeld. Ja, nou, ik vind het, het op zich wel prettig, want je zweet ook niet zo erg. Hè? Dus uh, <laughs> het en en dan, of je nou nat wordt van een regenbuitje of van zweet... Maar... Ik denk dat dat de laatste misschien nog wel vervelender is. <laughs> Dankjewel. We gaan het hebben over televisiespotjes. Want die televisiespotjes en die promo's die klinken vaak een stuk harder dan de programma's waar ze omheen worden uitgezonden. Moeten we eens luisteren? Gordijnen heb je. Houd erop, hou op, hou op. Dit najaar komt er echt een eind aan. Michel van der Voort is van de stichting Promotie Televisie Reclame. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat een herrie, hè? Nou, dat, was wel, dat waren wel een heleboel commercials tegelijkertijd. Ja, hè? we hebben ze ook een beetje, dat is niet helemaal eerlijk, doen we nee. het aangesneden. Maar goed, om even een idee te krijgen. Maar ja. waarom uh, leggen jullie het eigenlijk aan banden? Nou, het, uh, we leggen het aan banden. Het, het, het is een punt wat eigenlijk al jarenlang uh, speelt... En uh, we denken dat we nu uh, een technisch goede oplossing gevonden hebben. Dat hebben we niet zelf gedaan. Dat hebben we een aantal Nederlandse techneuten gedaan. En die zijn daarmee naar de EBU gegaan. De EBU ja. is een organisatie voor Europese omroepen en ja. renders. En die hebben gezegd, dat vinden we een goed idee, dat gaan we omarmen. En daar gaan we een zogeheten norm van maken. Oké, okay, maar nu, pot... nu kan het pas technisch. Dat, dat is eigenlijk wat u zegt. Dat is uh, wat, wat ik zeg. Nu ja. kan het pas uh, goed technisch. Er waren wel andere middelen om het geluid in te dammen, maar het gevolg daarvan... is dat het geluid als het ware in elkaar geduwd werd... en daardoor kreeg je een soort van kakofonie van geluid. Ja. Dat... Nou ja, we hebben het ook eventjes gevraagd aan uh, de mensen. En er zijn echt heel veel mensen die zeggen van ja, ik herken dit wel. Uh, ja. Minou zegt uh, dat ze altijd roept als de reclame uh, aangaat tegen de partner... mag hij wat zachter? Ja. En uh, er zijn ook heel ja. veel mensen die uh, vinden het zo hard dat ze wegzeppen. Ja, nou ja, en dat is natuurlijk het laatste wat wij willen, maar... Het blijkt ook uit de metingen die in maart hebben plaatsgevonden... bij de publieke omroep en bij RTL op basis van die nieuwe normen... dat uh, de reclames inderdaad harder uitgezonden worden dan de programma's. En dat de tv-promo's zelfs nog harder uitgezonden worden dan de reclames. En promo's worden vaak uitgezonden voordat het blok begint. Dus ja, op die manier... Uh, hou je geen ja. mens meer over. Maar dat wordt ook gezegd, uh, Floris Mokveld bijvoorbeeld... Die, zegt, uh, die vindt het ergste eigenlijk dat jarenlang beweerd is... dat het geluid helemaal niet harder was. Ja, dat, daar zijn allerlei verschillende meningen over. Uh, maar dat het is altijd, wel beweerd. Dat klopt en er, er zijn ook technici dat, die dat onderstreept hebben. Het heeft met name te maken met de techniek die gebruikt werd om het geluid te, te beperken, in te drukken. En het leek alsof het daar door minder wordt, maar uh, ja, de goede luisteraar die merkte ook dat het eigenlijk niet, uh, niet helemaal het geval was. Ja, maar is het dan niet gek dat dat, dat altijd wel beweerd werd van dat het helemaal niet het geval was? Ik bedoel, het is nu eigenlijk, doordat het uh, op te lossen is, een soort schuldbekentenis ja. met terugwerkende kracht. Uh, ja, ja, ik denk dat, dat, een dat daar wel een, wel, een, wel een punt bij heeft. Kijk, er zijn een aantal maatregelen getroffen door de zenders ongeveer acht jaar geleden, en ze dachten dat ze daarmee ook uh, de oplossing gevonden hadden. Alleen ja, die kijker die blijkt er toch anders over te denken. En heeft ook uh, veelvuldig daarover geklaagd. En uh, ja, gelukkig uh, zal aan die klaagzaam ook een uh, einde komen binnenkort. Ja, nou dat is dan weer het mooie nieuws uh, van vandaag. Ik dank ja. u wel voor het gesprek en uh, we verheugen ons erop. Heel graag gedaan en succes met het toernooi morgen. He. <laughs> ja, dankjewel. Doei, gedaan. Dan gaan we naar de echte voetballers. Arjan Robbe die is terug bij Oranje. Voor het eerst sinds de verloren WK-finale van een jaar geleden. Hij trainde vanochtend mee in voorbereiding op twee oefeninterlands... in Zuid-Amerika voor de komende weken. Robbe Kamten, het is bekend, sinds de WK-finale met een hardnekkige... Soms zelfs wat mysterieuze blessuren. Maar hij is dus terug en dat is heel bijzonder voor hem. Het is natuurlijk nu een trainingstage, maar het is inderdaad wel bijzonder. Inderdaad. Uh, het is natuurlijk heel lang weg geweest. En uh, vandaag eigenlijk voor het eerst dat je de mensen met wie je heel intensief hebt samengewerkt op zo'n wekaartje die je weer terug ziet. Dus ja, dat is wel, uh, wel bijzonder. Ja, ja het kwam allemaal door die blessure. Je zegt van ik zie nu iedereen weer. Uh, dan kom je ook de dokter weer tegen en zo. Is dat nog gek of zo? Nee, absoluut niet. Voor mij absoluut niet. Nee, ik... Uh, ik, uh, het is ook niet dat ik mensen wat verwijt. En, uh, ik, ik ben hier uh, uh, met, met alle plezier. En, en, en ook de mensen hier, uh, nee, dat is niet anders dan voorheen. Nee. Want het is toch een mysterieus verhaal gebleven, ook die blessure van jou. Kijk jij er ook zo naar? Ja, dat zal ook altijd wel een beetje blijven, denk ik. Is dat zo? Is er dan nog een verhaal wat wij niet weten? En jij wel? Nee, nee, nee. nee dat heb ik al zo vaak. Volgens mij is dat al lang en breed duidelijk uitgelegd. Er is verder niet, niks anders, niks meer. En uh, de situatie is zo. En, het is natuurlijk nu al zo lang achter de rug, dus uh, dat uh, is al lang weer vergeten. En we gaan nu lekker uh, kijken naar de toekomst. En uh, wat ik zeg, uh, ik heb hier uh, een fantastische band met alle mensen van, van de hele staf. En verder geen probleem. Nou, dan gaan we naar Brazilië en Uruguay. Heb je er zin in? Ja. ja, ik heb er op zich wel zin in. Voor mij is het natuurlijk net of iets anders dan voor de rest misschien. Uh, ik heb natuurlijk ook net als de rest, uh, dat je zegt van einde seizoen, uh, moeten we nog een keertje. Maar goed, uh, ik ben, ben al lang blij dat ik na een jaar... Weer het, uh, het oranje shirt mag aantrekken. Want heb jij het einde seizoen gevoel nu? Want ik hoor berichten uit München dat jij een bloedvorm bent. Ja, nou goed. Uh, ik denk sowieso uh, met de club hebben we gewoon. Uh, ze, ze hebben goed afgesloten. De laatste vijf wedstrijden, vier, vier wedstrijden gewonnen, eentje gelijk. En uh, wat dat betreft uh, konden wij nog wel eventjes doorgaan met de club. Alleen, uh, ja, we hebben het uh, in het eerste seizoen zelf met name laten liggen. En uh, wat dat betreft het een teleurstellend seizoen. En ik denk dat het daarom ook goed dat het ten einde is en dat we ons kunnen concentreren op, op volgend seizoen. Ja, ja uh, je blijft wel zeker in, uh, in München? Nou, daar ga ik wel vanuit, ja. Er zijn geen berichten die, die nog anders luiden? Nee, volgens nog niet. Mee, maar. Niks is zeker in de voetbalwereld. En, uh, dat heb ik ook uh, in Duitsland heel vaak al uitgelegd. Uh, je kan niet zeggen 100%, maar in principe ben ik gewoon nog daar voor ons seizoen. Van Gaal nog gesproken de laatste tijd eigenlijk? Nee. Wat is dan overklaar uit uh, weg. Uh. Nou nee, maar ik denk dat wij, toen de trainer uh, ontslagen werd, uh, hadden wij natuurlijk, zaten wij natuurlijk nog in een heel moeilijk pakket. En uh, ik denk dat het heel belangrijk was dat wij onze focus uh, behielden op, uh, op, op hetgeen wat wij moesten doen. Wij moesten ons nog plaatsen en dat was moeilijk zat met alle, alle moeilijkheden van die. En ze moesten zich plaatsen voor de Champions League. Is uiteindelijk gelukt, want Bayern is daar derde geworden. Arjan Robben was dat in gesprek met Bert Maaldrink. Straks na vijf uur hebben we een gesprek met de zoon van Mladic. Kunt u beluisteren hier op deze zender. We gaan ons licht al eventjes opsteken ook bij die top van die wereldleiders de G8 we proberen daar de uitkomsten van te melden. En we hebben een gesprek met de burgemeester van Arnhem over de Harley Davidson dag die verboden wordt komende zondag. En we hebben een onderwerp en noemen wij konijnen en urnen. Wat dat is? Blijf luisteren. Ranking the News. Dit is het nieuws van de dag. 3. Dat is niet alleen een uh, ecologische ramp. Het is ook jammer voor uh, al de mensen die graag in die kalmatootse herde willen komen wandelen en genieten. 2. Wij hebben sterke twijfels dat onze koekommers besmet zijn. Ranking the News. Nu op nummer 1. Daarna moeten dus een rechtbank besluiten of er gronden zijn om hem uh, over te dragen aan het Joegoslavië tribunaal. Stem ook op het nieuws van de dag. Ga naar radio1.nl. Vanavond de uitslag van Ranking the News van vandaag.